1 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Indexering pensioenen vrijwel uitgesloten. Laatste Gaddafi-bolwerk Zirte lijkt gevallen. En de woonbond gaat door met juridische strijd tegen huurverhoging. Vanmiddag minder buien, steeds meer zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen veel zon, blijft droog en ook een graad of 11. En tijdens het weekend is de zon volop aanwezig. Maar wel is het fris, met in de nacht vorst aan de grond. Van de grote pensioenfondsen staat PMT, het Fonds voor de Metaal en Techniek... ter het slechtste voor de dekkingsgraad, is gedaald naar 84,3 procent. Pensioenfondsen moeten een minimale dekking hebben van 105 procent. De dekkingsgraad bij PME, dat is het Fonds voor Metaal en Electro... is ook sterk gedaald naar 86 procent. Volgens Gerard Riemen van de Pensioenfondsenfederatie... een koepel van bedrijfspensioenfondsen... geven die twee pensioenfondsen een goed beeld van de hele sector... Ja, dat mag u wel, wel stellen. Uh, op dit moment staan uh, meer dan 200 pensioenfondsen uh, onder de 105. En daarvan zijn er een, een, een honderdtal die uh, ook nog eens keer niet op het pad zitten... wat ze zouden moeten zitten om te herstellen. Om op tijd boven die 105 te komen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP... heeft nu een dekkingsgraad van 90 procent. Vicevoorzitter Job van Lunteren van ABP.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 Via de pensioenfondsen betalen mensen op dit moment de rekening voor de eurocrisis. En uh, we komen er alleen echt weer bovenop als uh, de regeringsleiders echt stappen gaan zetten om die eurocrisis op te lossen. De stadszichten lijkt volledig in handen te zijn van de Libische overgangsraad. Volgens bevelhebbers aan het front zijn de laatste aanhangers van Gaddafi verjaagd uit Seerte. Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat de vlag van de overgangsraad is gehesen in het centrum van de stad. de telefoon is nu journalist en publicist Gerben van der A. Hij is op dit moment in Tripoli. Is daar het nieuws over de inname van Seerte ook al doorgedrongen? Wel. Uh, ik, ik, ik was net nog uh, in, een, uh, uh, in een hotel waar, waar iedereen aan het kijken was naar El Jazeera. En op straat uh, waren al mensen die in de lucht aan het schieten waren, uh, zojuist. Ik zit nu in de auto. Hoor je dus, me nog? Dan? Ja, nee, ik hoor, ik hoor je hartstikke goed. Dus het wordt eigenlijk viert okay. ook in Tripoli. Het nieuws is doorgedrongen. Ja, ja, dus iedereen um, is wel weer blij, dus uh, ja, zeker. Nou, kijk eens aan. Uh, ze zijn er al mee bezig. Maar nou is natuurlijk ook de vraag, komt er ook een nieuwe uh, overgangsraad of een nieuwe regering? Want dat was toch de belofte, hè? Ja. Als zeer zou vallen, dan komt er wat nieuws. Zijn ze daar al mee bezig? Ja, precies. Dus, dus, daar zijn ze eigenlijk al weken lang mee bezig. Dus ik sprak daar gisteren nog met iemand over die... Uh... ...waar die overgangsraad uh, betrokken is. En uh, ja, dat schijnt allemaal niet zo goed te gaan. Want inderdaad, Jibril, de premier, die heeft gezegd dat hij uh, gaat vertrekken... ...als vichten zou zijn gevallen. Maar inderdaad, die nieuwe regering, dat, dat, dat lukt dus nog niet zo erg. Dus inderdaad, wie de nieuwe premier gaat worden... Het wordt nog een, een, een belangrijk en moeilijk punt van discussie. Daar wordt nog over gesteggeld. Er wordt flink getoeterd op de achtergrond. Dat kunnen we hier uh, goed horen. Ja. Nou, nou, ben je, ja, ja, ja. nou ben je naar Tripoli gereisd vanuit Tunesië. Wat zie je nou als je dat stuk Aha. Libië doorreist? Uh, een bevrijd land, uh, eenheid... Ja, nee, nou kijk, het mooie was, ik was een beetje verbaasd. Dat ik, ik kwam op de grens aan midden in de nacht en uh, toen, toen werd ik ontvangen door een, een harsh rokende douanier. En uh, die bleek ook op hoofd zelf te zijn van, uh, van de, de, de douane al daar. Ja, die was heel vriendelijk en uh, die, ja, die vond het heel fijn dat ik als journalist uh, verslag kwam doen van wat er allemaal gebeurde, maar... Het was wel een beetje een zootje ongeregeld. En ja, de, de dag uh, gisteren en vandaag uh, is, is dat een beetje bevestigd. Dat het, ja, er zijn allerlei regio's die dan gecontroleerd worden door soldaten. Uh, en er en, en zijn ook gewoon heel vaak gewone jongens die uh, een militaire uniform hebben gekocht uh, of laten maken. Ik hoorde op de Nederlandse ambassade dat het ook al... Nederlandse militaire uniformen hier gesignaleerd zijn. Dus ja, je ziet heel veel jongens in militaire uniformen met, met wapens... en die controleren dan hun gebied waar ze wonen. <laughs> Een wonderlijke ervaring moet dat zijn. Uh, dank, ja, ja, het is, ja, dat even echt, ja. echt te wennen, ja. Ja, Gerbert van de uh, A in Tripoli. Dank je wel. Een vrolijke boel. Een Britse dochteronderneming van de Nederlandse spoorwegen. Abellio, mag de komende uh, tijd bijna 2,5 jaar... is dat een belangrijke Britse spoorweglijn exploiteren. Dat is de Great Anglia-lijn. Die loopt vanuit het centrum van Londen... langs onder meer het Olympisch Park. En volgend jaar worden daar de Olympische Spelen gehouden. En de NS is er via via dus bij. Dagelijks maken ongeveer 400.000 mensen gebruik van dat netwerk. Directeur Anton Valk van Abellio, uh, Gefeliciteerd meneer uh, Valk. Hoe belangrijk is die lijn voor u? Die is voor ons heel belangrijk, omdat het de eerste vergunning is die we in Engeland krijgen, echt op eigen kracht. Uh, en die de basis vormt voor uh, verdere, verder opereren in het land. Hoe loopt die lijn? Kunt u dat eens beschrijven? Uh, de belangrijkste station is London Liverpool Street Station. Dat is, in, uh, dat is echt een station in, in de city van Londen. En het netwerk betreft heel Anglia uh, en het bestaat uit twee hoofdlijnen. De ene gaat naar Cambridge toe en verder naar Kings Lynn en de andere naar uh, Norwich. Belangrijke route, het Olympisch Park, dat is natuurlijk een opsteker. Uh, wat we gaan doen is dat we het vervoer, uh, dat we een van de vervoerders zijn uh, die het uh, transport naar de, het Olympisch uh, Park verzorgen. Uh, dat ligt bij Stratford en Stratford is een van de stations op onze uh, op ons netwerk. Hoe moet ik het me voorstellen? Gaan er speciale uh, uh, Abellio treinen uh, rijden met Olympische ringen erop? Nee, dat, uh, dat hebben we nog niet zo gepland. Uh, we hebben, het zijn in principe gewone treinen die rijden. Uh, uh, openbaar vervoer is de manier om naar de Olympische Spelen te komen. Uh, dat is, de, waar is voor gekozen in Engeland. Er zijn een aantal verbindingen, onder andere via de metro... en ook via de hoogsnelheidslijn en ook via onze lijn. Een mooie olympische opdracht. Uh, dat smaakt naar meer. Zit dat er ook in? Krijgt u meer poot aan de grond in Engeland? Nou, we proberen in Engeland een, een blijvende positie te krijgen. En dat is natuurlijk in concurrentie met andere partijen. En daar moet je een zekere mate van volume voor hebben... Uh, om in die markt mee te, mee te kunnen doen. En dat, dat hebben we nu. En dat willen we graag zo houden... en mogelijkerwijze ook uitbreiden. Dank u wel voor de uitleg. Meneer Valk. Minister Opstelten heeft kritiek op de beslissing van het Openbaar Ministerie... om een zakkenroller in Amsterdam niet te vervolgen. Die vrouw werd zondag door een speciaal zakkenrollers-team van de politie opgepakt... nadat ze onder meer geldpaspoorten en een fototoestel had gestolen. En ze kreeg daarna door die agent een papiertje op de rug met het nummer 1000... omdat ze de duizendste zakkenroller was die door dat team is gearresteerd. En het OM vindt dat de vrouw door de media-aandacht al genoeg is gestraft... en vervolgt haar daarom niet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 De huren. De huren in tien regio's met een schaarse woningmarkt. Die mogen met maximaal 123 euro per maand omhoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil met die verhoging de huurmarkt weer in beweging krijgen. Want die zit op slot in de grote steden. Maar de Woonbond en de huurdersvereniging Amsterdam die denken er anders over en stapten daarom naar de rechter. Maar die heeft de minister dus in het gelijk gesteld. Hans Krechting van de Woonbond. Wat is uw reactie, meneer Krechting, op die uitspraak? dat de rechter de grens van redelijkheid oprekt richting minister. De huren mogen met 123 euro uh, omhoog. Uh, heeft u het verloren, uh, hoor ik u dat zeggen? Uh, we hebben in ieder geval niet weten waar te maken op dit moment... Uh, dat er voldoende redenen zijn om uh, de maatregel van tafel te krijgen. Maar we gaan wel door naar een bodemprocedure. Want het vonnis is van dienaard dat wij... Uh, ...mogelijkheden zien dat deze maatregel toch uh, uh, niet perfect is. Donner die zegt, ja, uh, als je 123 euro uh, erbovenop gooit... Uh, ...dan komt de woningmarkt uh, los, dan wordt het aantrekkelijker... ...om woningen te gaan verhuren, verhuurders krijgen extra inkomsten. Um, het is alleen maar gunstig, zegt Donner, maar u ziet dat anders. Ja, want uh, het is ook zo dat als je de, de minister beluistert in de Tweede Kamer... ...heeft hij op een aantal punten heeft hij, uh, in zijn betoog uh, toch een, uh, de Kamer verkeerd geïnformeerd. Bijvoorbeeld, uh, hij heeft geroepen dat deze verhoging zich zou beperken tot de duurdere woningen. Maar alle woningen in de gebieden, uh, die uh, gaan in uh, prijs omhoog bij nieuwe verhuur. Dus daar heeft hij zich niet aan gehouden. En daarnaast heeft de rechter ook geconstateerd dat hij op een... Ander punt, uh, toch uh, het niet juist heeft gehad en de Kamer daarop verkeerd heeft geïnformeerd. Hoeveel huurders denkt u dat uh, die in problemen zullen komen als gevolg van die huurverhoging? Uh, dat kunnen er aardig wat zijn, want als we bijvoorbeeld de, de stedelijke gebieden nemen zoals Amsterdam... Uh, dan wordt het uh, sowieso lastig voor mensen om betaalbare huren uh, t -t te vinden. Want ja, de woningmarkt in Amsterdam zit al redelijk op slot. en Je ziet nu al dat men richting Zaandstad... Uh, Verhuist en dan blijkt eigenlijk dat als je maar minder dan 40.000 euro uh, uh, verdient, en dan zou een redelijke huur rond de 6.500 euro net kunnen zijn, ja, dan ben je dus gedwongen om, om Amsterdam maar uit te gaan. En, en zo creëer je we natuurlijk wel hele aparte manieren van een spreidingsbeleid. U gaat ermee door. Ik dank u voor de uitleg, meneer Krechting. Graag gedaan. De Belastingdienst heeft vorige maand een fout gemaakt met het verrekenen van belastingsschulden met een voorlopige teruggaaf. En daardoor zijn 17.500 huishoudens gedupeerd. Het gaat om mensen die een betalingsregeling hadden getroffen om van belastingsschulden af te komen. Directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst.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 De internationale troepenmacht, KFOR is in het noorden van Kosovo... bezig met het opruimen van Servische blokkades. Daarbij worden tientallen panzerwagens ingezet... en de militairen gebruiken traangas en pepperspray... om de bewakers van die blokkades te verjagen. De Servische Kosovaren hebben die wegversperringen opgericht... om te protesteren tegen pogingen van de Kosovaarse regering... om de grensposten met Servië onder controle te krijgen. Die regering wordt gedomineerd door etnische Albanezen...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 De werkloosheid is voor de derde maand op rij toegenomen. Er kwamen 17.000 werklozen bij, evenveel vrouwen als mannen. En er zijn nu 438.000 mensen werkloos. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen ligt ver onder de vereiste 105%. Procent. Indexering van de pensioenen lijkt vrijwel uitgesloten. Uit Libië komen berichten dat Sirte is gevallen. Het laatste Gaddafi-bolwerk. En de Woonbond is teleurgesteld over de rechtelijke uitspraak. De bond gaat, met juridische strijd, gaat door met de juridische strijd... tegen het verhogen van de huren in tien regio's. 14 over 1. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NCRV's Lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Kunduz hebben de eerste elf Afghaanse vrouwen... hun politietraining afgerond. Waarom is het zo belangrijk dat daar ook vrouwen bij de politie zitten? Kees Storn is bezig met de tournee van zijn cabaretvoorstelling Loze Kreten. Zijn laatste show, zegt hij. Want echt leuk heeft hij het nooit gevonden. Dit is gewoon werk. Ik ga met tegenzin van huis... kleed me met tegenzin om voor de tienduizendste keer hetzelfde. Pas als ik opkom en dat publiek zit daar, begint het. Straks meer in zijn radiodagboek en dan na half twee zijn standpunt.nl. De stelling dan, in tijden van crisis is het terecht dat pensioenen worden verlaagd. U weet het, intussen de Nederlandse pensioenfondsen zijn in nood... de van de grootste pensioenfondsen zijn in het laatste kwartaal flink gedaald... waardoor ze te weinig geld in kas hebben om uitkeringen voor de komende jaren te garanderen. Het kan betekenen dat pensioengerechtigden vanaf april 2013 minder geld uitgekeerd krijgen. Volgens Koepelorganisatie de Pensioenfederatie kan die korting oplopen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 Afghaanse vrouwen hebben deze ochtend met succes de Nederlandse politieopleiding in Kunduz afgerond. De vrouwen zijn al langer werkzaam als agent, maar kregen van de Nederlanders nog een vervolgopleiding. In verband met de positie en de rechten van vrouwen in Afghanistan... is het geen makkelijke klus om ze enthousiast te krijgen voor het vak van politieagent. Lunch vraagt zich af waarom is het zo belangrijk dat het Afghaanse politieapparaat ook vrouwen telt. In Kunduz zit Marie-C-trainer Annemie. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u geeft daar de basispolitietraining uh, uh, aan die Afghaanse vrouwen. En mannen trouwens ook. Um, die vrouwen hebben net hun diploma's binnen. Zijn ze trots? Ze zijn zeker trots. Het uh, was een hele mooie ceremonie vanochtend. En uh, ja, ze zijn heel enthousiast en erg trots... op uh, dat ze de opleiding uh, gehaald hebben. En dit zijn de eerste. En er zijn er nu nog een paar in opleiding ook, geloof ik, hè? Uh, hier in Kunduz... Uh, hebben we de club vrouwen die momenteel werkzaam is uh, al bij de politie hebben we in twee groepen verdeeld. de eerste club, de club van elf, heeft dus nu vanochtend succesvol de opleidingen afgerond en uh, de andere club gaat in de toekomst dezelfde opleiding genieten. en wat hebben jullie zo allemaal geleerd nog in die aanvullende opleiding? Um, we, heb, we hebben uh, als hoofdzaak hebben we eerst gekeken uh, wat de dames uh, op dit moment voor werkzaamheden verrichten bij de politie. Daar, aan de hand daarvan hebben we een uh, programma geschreven voor deze opleiding. Uh, dat programma dat kwam uh, overeen, nagenoeg overeen met een bestaande opleiding van NTME. Daarin uh, zaten vakken als uh, het boeieren, het boeien, pistoolschieten. Uh, hoe ze moeten handelen bij uh, een checkpoint. Uh, Afghaanse wetgeving kwam erin voor, dus uh, ja, van allerlei verschillende soorten vakken bij elkaar. Ja, Want voor, van van goede orde. Zij, zij hebben gewoon een volwaardige politieopleiding. Dat zijn niet vrouwen die achter de schermen achter hun bureau worden gezet. Zij gaan ook echt op straten en enzovoort. Ja, ze, ze werken op uh, verschillende police substations hier in Coenooz. En uh, het is inderdaad de bedoeling dat ze gewoon de werkzaamheden... zowel die de mannen ook doen, dat hun die ook gaan uh, uitvoeren. Ja. Um, trots dus uh, deze vrouwen. Um, ik, ik kom zo bij je terug, Annemie. Um, in Nederland is het natuurlijk uh, nog niet zo heel lang geleden... ook dat het uh, vanzelfsprekend was dat vrouwen politieagent waren. Aan de telefoon is historica Nelleke Manneke. Goedemiddag. Goedemiddag. U oh, bent niet eens aan de telefoon. U bent keurig op studiokwaliteit, zoals we dat hier noemen. Um, u hebt dat boek geschreven, Vrouwen van Kaliber, een paar jaar geleden. Dat ging over vrouwen bij de politie. Wanneer kwamen die eerste vrouwen bij de uniformeerde politie hier in Nederland? Nou, bij de geuniformeerde politie, dat is in de jaren 50 geweest. Uh, voor het eerst in Heerlen, 1953. En daarna volgden veel grote steden. Maar al vanaf 1911 werken er vrouwen bij de Nederlandse politie. Ja. En um, dat was eigenlijk met de bedoeling dat vrouwen en meisjes uh, makkelijker aangifte deden bij een vrouw dan uh, bij een man. En vooral in zedenzaken. En, en dat veranderde dus onmiddellijk ook binnen de politie? Ja, dat, uh, ja, je zag ook gelijk het aantal aangiftes uh, gigantisch stijgen. Omdat uh, die drempel uh, van aangifte moeten doen bij een mannelijk uh, agent of brigadier, die was toen weg natuurlijk. En, en hoe was de situatie voor vrouwen uh, in het begin bij de politie? Nou, zolang vrouwen zich aan hun vrouwenwerk uh, hielden, uh, ze werden ook wel sociaal aanhangsel genoemd in Nederland, was er eigenlijk niks aan de hand. Werden ze geaccepteerd. Maar zodra uh, vrouwen op het uh, terrein van de mannen kwamen en ook uh, een uniform aan hadden en op surveillance gingen, toen kwamen er eigenlijk toch wel problemen. En hoe oudde zich dat dan? Nou, dat kon op allerlei manieren, ja, zowel uh, zeg maar positief uh, als negatief, uh, uh, extreem galant gedrag van uh, collega's, mannelijke collega's. Dus als het regende, zeiden dus ze, blijf jij maar binnen, dan gaan wij wel. Uh, maar goed, daar schiet je natuurlijk toch niet heel veel mee op. En uh, wat ook uh, wat kwalijker was, uh, dat waren allerlei grapjes. Uh, ja, proberen vrouwen uit uh, bepaalde gespecialiseerde diensten weg te houden. Dat, uh, het heeft vrij lang geduurd voordat dat eigenlijk uh, helemaal recht getrokken was. Ja. En kan je nu zeggen, anno 2011, dat het nu uh, gewoon allemaal, uh, allemaal gelijke monniken gelijke kappen is? Nou, dat is het uh, nog niet helemaal, denk ik. Ik denk dat je dan te positief bent. Maar in ieder geval op papier is het zo dat vrouwen uh, uh, alle taken doen die de mannen ook doen. Ja. Even terug weer naar, uh, naar Afghanistan, naar Kunduz. Uh, Marge trainer Annemie, hebben we daar aan de telefoon. Um, wat mevrouw Manneke daar schetst, hè, in het begin in Nederland... ik denk dat dat ook het punt daar in, in Kunduz is. Hè, dat uh, vrouwen die aangifte willen doen, dat makkelijker bij een vrouw doen. Ja, dat is zeer zeker hier ook het geval. Um, ik herken ook een, een aantal dingen die uh, mevrouw zojuist vertelde, die herken ik wel, uh, zoals het de situatie hier op dit moment is. Um, het is uh, hier op dit moment erg belangrijk dat uh, de, de, de overheid het signaal afgeeft uh, met betrekking tot de houding van de mannen tegenover uh, de vrouwen of de hele maatschappij hier in uh, Afghanistan. En uh, met deze opleiding die wij gegeven hebben, willen wij een, een, een voorbeeld uh, geven dat de vrouwen gelijkwaardig zijn aan uh, ja, de, mannen, de functie van de mannen. En we hopen dat het in de toekomst ook zo gaat gebeuren, ja. maar het is een grapje in de juiste richting. Merken jullie daar iets van de belangstelling bij vrouwen om agent te worden ook? Is die animo groot? Nee, ik heb daar geen inzicht in of de animo echt groot is. Nee. Daar kan ik niks over zeggen. Nee. En, en nog even over dat trainen. Want jullie trainen, hebben dus nu die vrouwen getraind. Maar jullie trainen ook gewoon mannen. Accepteren die dat eigenlijk van een vrouwelijke trainer? Ja, in, uh, toen ik hier in het begin kwam... Uh, met de berichten die ik in Nederland ontvangen had... hoe een vrouw hier... Uh, hoe de, met een vrouw hier omgegaan zou zijn... was ik er een beetje sceptisch over. Maar toen ik eenmaal uh, op het trainingscentrum uh, was... en trainingen ging geven... Ik heb geen enkel verschil gemerkt uh, dat ik vrouw ben... Nee. ten opzichte van mijn mannelijke collega's. Nee. En voor mijn gevoel ben ik volledig geaccepteerd. Ja, goed. Uh, hartelijk dank voor het aan de telefoon komen daar vanuit Kunduz. En dat zeg ik ook tegen mevrouw Manneke. Want uh, ik denk dat we hier het onderwerp moeten afronden. Er is laatste nieuws namelijk uit Libië. We gaan naar Ewout de Jong. Niet even de Jong, Lucella Carrasso zit hier namens het Radio 1-journaal Jurgen. Maar inderdaad, alles gebeurt in grote haast. Want er is inderdaad nieuws uit Libië. Gaddafi zou namelijk gevangen genomen zijn. Dat is bekendgemaakt door iemand van de Nationale Overgangsraad. Buitenlands redacteur Kees Elebaas is hier, die volgt het laatste nieuws uit Libië. Kees, Gaddafi gevangen. Is dit op het oog een betrouwbaar bericht van de Overgangsraad? Uh, ja, dat zou je op het eerste gezicht zou je dat inderdaad wel kunnen zeggen. Uh, tot nu toe. Uh uh, ja, hebben we ze nog niet kunnen betrappen op, uh, uh, op valse berichten, zou je kunnen zeggen. En zeker niet over het gevangen nemen van Gaddafi. Uh, wat ze melden is, met uh, de official die dat zegt, is Abdelmajid van de overgangsraad... Uh, dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen, dat hij gewond is in uh, beide benen... Uh, en dat hij uh, weggevoerd is in een ambulance. Dat is het laatste bericht wat we hier binnen hebben gekregen. En hebben ze ook bekendgemaakt waar ze hem hebben gepakt? Nee, dat, uh, dat is niet helemaal duidelijk. Maar het kan bijna niet anders dan dat dat uh, in of in de omgeving van Seerthe moet zijn geweest. Het laatste bolwerk van Gaddafi wat ze vanochtend hebben veroverd. Ja, want het grote nieuws vandaag komt uit, uit Seerthe. Dat ze dat inderdaad nu helemaal in handen hebben. Dat was eerst voor 90 procent. Dat is ook de geboorteplaats van Gaddafi. Waar lange tijd werd aangenomen dat hij daar wel zou zitten. Precies, dat is natuurlijk logisch. Zijn geboorteplaats dat was natuurlijk zijn, zijn, zijn basis, de meeste getrouwen aan Gaddafi, die zaten daar. Dat offensief, dat is vanochtend vroeg is dat begonnen, rond 8, 9 uur onze tijd. Dat heeft eigenlijk maar anderhalf uur uh, geduurd, volgens de berichten die we hier hebben binnengekregen. En toen waren ze al in het centrum van, uh, van Sirte. Um, een uurtje later werd daar de vlag gehesen van de, van de tijdelijke regering, de nieuwe regering in, uh, in Libië. Uh, en nu dus al uh, een paar uur later het bericht uh, dat uh, Gaddafi gevangen zou zijn. Het, het was ook duidelijk uit de berichtgeving die we hier binnen kregen, dat uh, de mensen daar, uh, dat die gingen zoeken, huis aan huis, naar aanhangers van Gaddafi, maar natuurlijk ook naar Gaddafi zelf. En blijkbaar heeft dat nu tot uh, succes gelijk. Ja, De vraag is nu, wat, wat gaat er gebeuren met Gaddafi? Uh, ja, dat is inderdaad de grote vraag wat ze, wat ze met hem gaan doen. Je, je mag aannemen dat hij, uh, dat is tenminste steeds uh, gezegd vanaf het begin... heb ik begrepen, dat hij die, dat die berecht zou moeten worden. Misschien zelfs internationaal berecht zou moeten worden. Uh, maar ja, dat, uh, dat moeten we nog maar even afwachten. Eerst maar eens even zien of het inderdaad allemaal klopt. Goed, de berichten dus vanuit Libië. Abdel Majid van de Nationale Overgangsraad zegt dat Gaddafi is gepakt... en dat hij gewond is aan twee benen en afgevoerd is met... een ambulance. Jurgen, dat was het laatste nieuws uiteraard. Zodra we meer weten dan melden wij ons op deze zender. Zo, nou, het huisorkest... dagboek Nee, maar niet kwalijk... Oh, oh, oh, oh, dit gaat allemaal veel te snel. Uh, <coughs> het huisorkest heeft ook even zijn tijd gehad. Uh, een beetje commotie hier. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de laatste nieuws daarvan uit uh, Libië. Gaddafi gevangen, uh, zo lijkt het. Dat is wat de overgangsraad meldt. Nou, wij gaan gewoon door met het uh, lopende programma... totdat er meer nieuws is daar vanuit Libië. Het radio-dagboek. Deze week met... Kees Thorn, ik ben mijn laatste uh, programma aan het spelen. Tot en met mij nog. Dat zijn de laatste loodjes. Wanneer je de eerste letters van zijn negen voorstellingen achter elkaar zet... dan krijg je het veelzeggende woord labmiddel. Thorn kondigt dan ook overal aan dat dit zijn laatste cabaretshow is. Of houdt hij toch de deur nog een beetje op een kier? Gisteravond speelde hij in Lelystad, waar we hem treffen... vlak voordat hij het theater ingaat. Het zwaarste van de avond zit er alweer op, het eten. Dan zit ik altijd een beproeving om in het kabaal te zitten. Dus ik verdraag dat haast niet meer. Dat is een van de voornaamste redenen waarom ik stop. Ik kan, kan niet, niet tegen de, de, de popmuziek. In restaurants. Ik wil, kom voor een bord eten en niet voor een concert. Ik begrijp er niks van. Ook dat, dat, dat ik de enige uh, schijn te zijn die, die überhaupt iets merkt van die muziek. En ik heb er alleen maar last van, ik word er gespannen van. Het, ag het agressieve gekrijs van die zangeressen. Ik moet even mijn pak aangetrekken. De zaal gaat open, meneer Torn. 10 minuten. Zin in de voorstelling, dat heb ik nooit. Nee, dit is gewoon werk. Ik ga met tegenzin van huis. Claimen met tegenzin om, voor de tienduizendste keer, uh, hetzelfde. Pa pas als ik als opkom en dat publiek zit daar, uh, uh, begint het. Met coureurs die zich af rijden heb ik nooit zo'n medelijden. Vliegt zo'n wagen in de fik, dan is er niet zo'n ramp, vind ik. Er is eigenlijk niks verloren als ze met hun race motoren in de bochten pletten slaan. Ze sturen net dezelfde baan. op aan. Dan begint er iets, dan begint er een zo, unieke avond. Hopelijk. Ik heb die illusie dat je mijn wereld <laughs> verbetert. Ik weet niet hoe het wel moet. Er is iets in vervulling gegaan waar weet ik niet van gedroomd heb. Een beetje gek. En ik, ik weet niet hoe, hoe definitief dit is. Ik stop gewoon even. Ik, ik ben de lol kwijt. Nu, nu gaat het wel, maar... Uh, heel vaak zit ik op dat podium en denk ik... ik wil weg hier. Ik vind een aan. dan moet je nog twee uur door. Ik was op een gegeven moment ook bang dat ik te beroemd zou worden. Daar, daar, daar, daar breek ik ineens door en gaan ze het op televisie doen. En dan moet ik ook die grote zalen in. En dat wil ik helemaal niet. Daar word ik ook herkend op straat. Je hebt geen rust meer. Ja, ik word wel eens herkend, een keer of twee per maand, schat ik. Niet eens elke week. Tenminste, niet mensen die me aan, aanspreken. Maar het zijn altijd mensen die bij mij in de zaal hebben gezeten. En Dat is altijd leuk. Het zijn niet zomaar mensen die thuis met een, met een zak chips op de bank hebben gezeten met de televisie aan. Maar ik heb wel dromen uit de eerste helft van mijn leven. En die, die wil ik nou toch ook eens een keer een, een kansje geven. Astronaut zal het niet meer lukken. Ach, ik kan een strijkwartetje componeren of zo. Daar kan ik niet tussendoor. Daar moet ik toch even voor gaan, gaan zitten. Maar... Ik heb nu zo zin om iets anders te maken. Gewoon dingen maken. En dan het volgende maken, dan het volgende maken. Ik wil gewoon thuis uh, zitten... Alles doet het nog, mijn klieren, al mijn vliezen zijn intact. Ik heb geen verlamde spieren of rheumatische scharnieren. Ik heb geen verstopte oren of een hart dat is verzakt. Niks is weg of dichtgezworen en mijn neus zit nog van voren. Hey, nou, ik heb wel, ik heb wel een, een buffertje, ik kan wel eventjes op mijn kont zitten zonder iets te doen. Ik ga dat niet lang doen, ik, ik, ik wil wel wat dingen, dingen maken.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 En dan ga ik eens praten met mijn uitgever of, of, of eens kijken wat, wat er gebeurt. Ik moet eerst stoppen. En ik wou dat alles bleef. <middels> ik zou mijn leven ervoor geven. Om niet dood te hoeven gaan. Kees Thorne is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. In tijden van crisis is het terecht dat pensioenen worden verlaagd. We zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Het is nu half twee geweest, ruim. Hier is Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De hoofdpunten van het nieuws. Het belangrijkste is natuurlijk de verdreven libische leider Gaddafi. Die is opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van het nieuwe bewind in Libië. Gaddafi zou gewond zijn aan zijn benen. En zou zijn gevonden tijdens de gevechten in Sirte. Dat gold als een van zijn laatste bolwerken. Om Sirte is wekenlang gevochten. Vandaag viel de stad na een kort laatste offensief. En als er meer over bekend wordt, dan hoort u dat op Radio 1 bij het Radio 1 Journaal. Er is nog ander nieuws. De energierekening gaat volgend jaar weer omhoog. Grote energiebedrijven als NUON verwachten dat er zo'n 40 euro meer betaald moet worden voor gas en licht. Een van de oorzaken zou de kernramp in Japan zijn en het Duitse besluit om te stoppen met kernenergie. En de onrust in de Arabische landen heeft ook invloed op de olieprijzen. Het Pensioenfonds voor Metaal en Techniek, PMT, staat er het slechtst voor van alle pensioenfondsen. De dekkingsgraad van PMT is gedaald naar 84,3 procent, terwijl die 105 procent zou moeten zijn. Door de lage rentestand hebben veel pensioenfondsen zoals het ABP een te lage dekkingsgraad. Het gevolg kan zijn dat de pensioenuitkeringen omlaag moeten. En de woninghuren in tien regio's waar veel vragen is naar huurwoningen... mogen met maximaal 123 euro per maand worden verhoogd. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding dat de Woonbond... en de huurdersvereniging Amsterdam hadden aangespannen tegen minister Donner. Volgens die partijen worden nu vooral in de grote steden... tienduizenden sociale huurwoningen onbetaalbaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met twee meldingen van files. Er is een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmaden staat 6 kilometer file. De rechterreishoek is dicht. Bij Amsterdam staat de file op de A10 West naar Zaanstad, voor de Koentunnel 2 kilometer. Goed, um, ja, we hadden Stand.nl gepland... maar we hadden natuurlijk niet rekening gehouden met het feit... dat Gaddafi mogelijk gevangen is door die overgangsraad. Die hebben dat zojuist bekendgemaakt. En uh, dat betekent dat we Stand.nl laten vervallen. Ik geef graag het woord aan het NOS Radio 1-journaal. Hier is Lucela Carrasso. Dankjewel, Jurgen. Ja, groot nieuws uit Libië. Sinds eind augustus was hij op de vlucht, Gaddafi. Maar nu is hij dus gevangen. Dat heeft de overgangsraad bekendgemaakt. Kees Elebaas um, zit hier in de studio. Onze buitenlandredacteur. Kees, um, er, er worden steeds meer bijzonderheden bekendgemaakt. Wat is er tot nu toe verteld over de aanhouding van Gaddafi? Nou ja, in de eerste plaats we kunnen er wel van uitgaan... dat hij inderdaad gepakt is. Zoveel is denk ik wel, uh, wel zeker. Uh, de details die we nu binnenkrijgen... is dat hij uh, uh, gepakt is uh, uh, tijdens een vluchtpoging. Hij zou met een konvooi getracht hebben uh, Sierte te verlaten. Um, daarbij is hij aangehouden. Hij is gewond geraakt in beide benen. Dus blijkbaar in, in, in de benen geschoten. Het hoofd van zijn veiligheidsdienst... is daarbij om het leven gekomen. Dat weten we uh, ondertussen ook. Uh, dus nogmaals, uh, de, de bevestiging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 na de val van Sirte, van, vanochtend eigenlijk, een aantal uren geleden, euh, euh, zijn de, de aanhangers van het, euh, van het nieuwe bewind, de rebellen, begonnen om Sirte uit te kammen. Nou ja, de grond werd hem blijkbaar te heet onder de voeten, en hij heeft geprobeerd te vluchten, en tijdens die vlucht is hij. Gepakt. Ja, en uh, er zijn inmiddels ook getuigen die spreken over, um, over het, het oppakken van Gaddafi. Er is er een, een Libische strijder, die zegt dat um, uh, Gaddafi aan het roepen was, schreeuwde, schiet niet, schiet niet. Maar uiteindelijk toch gewond geraakt in twee benen, Kees, Wij gaan naar Libië, want als het goed is, hebben wij nu contact met Tripoli. Gerbert van der A, journalist, is daar. Um, Gerbert, Hallo. Wat, heb jij, hi, wat, wat heb jij gehoord over het oppakken van Gaddafi?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 I iedereen blij, ja. Want dit is het moment waar ze nog altijd op zaten te wachten in Tripoli. Ja, ja dat, dat was natuurlijk uh, de, de val van Zicht. Daar zat iedereen op te wachten. En dan, inderdaad, dan was daarna de vraag van uh, waar ze Gaddafi zouden kunnen aantreffen. Ja. En, en op zich, ik sprak gisteravond ja, is, met iemand ja. van de overgangsregering. En die zei al van, nou, ik, ik denk dat ze verwachten een heel belangrijk iemand aan te treffen in zicht. Want anders waren ze waarschijnlijk met groot materieel en bommen op afgegaan. Maar ze proberen echt... Iemand levend te pakken te krijgen. Dus ja, nou die, die man bleek dus goed geïnformeerd te zijn, uh, lijkt het. Ja, en wat, wat verwacht jij dat er nu met uh, Gaddafi gaat gebeuren? Ik bedoel, hij is in een ambulance afgevoerd, maar op het moment dat ja. ze hem hebben opgelapt, wat, wat gaat er gebeuren met hem? Ja, zou, zou ik ook niet durven, durven zeggen. Kijk, uh, in, in principe heeft uh, het internationaal stafhof volgens mij een uitzending gevraagd. Hij kan me ook voorstellen dat de Libiërs hem zelf willen uh, berechten. Um, en ik heb ook het idee dat, dat de neiging daartoe bestaat om, om hem in, in eigen land te berechten. Uh, dus dat, ja, dat, dat denk ik dat de kans het grootste is in plaats van uitlevering aan Den Haag. En voor de Libiërs die jij hebt gesproken de afgelopen tijd, is het belangrijk dat Gaddafi levend uh, gepakt is? Daar heb ik het eigenlijk nooit, nooit zo over gehad. Uh, zou zou, zou, zou ik niet, niet weten. Uh, ik denk dat, die, dat ze uiteindelijk het liefst hem de doodstraf zullen geven. Maar... Um... Nou, dat kan ik eigenlijk weinig ja, over zeggen. Goed. Nee, ge geen onderweg waar eigenlijk veel over het gehad. Nee, Gerbert, blijf even bij ons. Kees Elenbaas hier in de studio. Kees, er komen steeds meer bijzonderheden naar buiten... over de arrestatie van Gaddafi. Ook waar die heeft, heeft gezeten. Ja, precies. We hebben het er al eerder over gehad. Het zal niet op dezelfde manier gaan als met Saddam Hussein. Maar het begint er nu toch wel een beetje op te lijken. Want ondertussen is, is duidelijk dat is een getuigenis... van een van de, van de rebellen die, die erbij uh, is geweest... Dat hij zich had verborgen in een in een in een gat in de grond, in een in een in een hol, en inderdaad riep van van schiet niet, schiet niet. Nou, dat is dus wel gebeurd. Hij is in beide benen uh, is die uh, geraakt. Um Ondertussen is ook duidelijk dat hij uh, toch zwaar gewond is, uh, is afgevoerd. Volgens uh, een woordvoerder van de overgangsraad uh, is hij zwaar gewond. Hij ademt nog wel. Dus uh, ja, je mag inderdaad aannemen dat hij, uh, dat hij dus nog in, uh, in leven is. Maar hij is dus bij zijn, gevangen, uh, bij zijn gevangenneming zwaar gewond geraakt. En het, uh, het hoofd van zijn veiligheidsdienst is daarbij gedood. Want Kees, wij gaan naar Leo Kwarden, Libiërkenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het grote nieuws uit Libië. Kadhafi uh, gepakt vlakbij Sirte. Uh, had u daar rekening mee gehouden dat hij daar zou zitten? Misschien nog steeds? Of, of juist nu? Ik niet. Nee, nee. Ik vind het moeilijk uh, achteraf van zeggen van... Uh, ja, ik had altijd al uh, geweten dat hij in Sirte zag. Dat, dat, dat, dat hoort u mij niet zeggen. Niemand, iemand wist precies, uh, volgens mij, waar, waar Gaddafi zat... Um, het is natuurlijk wel zo dat Sirte wel een, een, een, een goede plek was voor hem. Dat uh, ja, natuurlijk heel veel van de stamgenoten daar wonen, van de Kadatva-stam. En uh, dat is natuurlijk het belangrijkste voor een, uh, een leider op de vlucht, dat hij in ieder geval in een gebied zit uh, met zijn eigen stam, zijn eigen stamleden. Want die kan hij vertrouwen. Dat was in feite met Saddam Hussein ook zo. Die vond hij in, in de buurt van Tikrit. Wat ook in feite zijn stammengebied was. Ja, en, de, de, de, de, de, de, de kans dat hij in Sirte zat was wel groot. Aan de andere kant, Libië is een enorm land. En hij had net zo goed in het zuiden kunnen zitten. Of uh, ja, in, in, een, in een oase ver weg. Dat, dat, dat, dat wisten we gewoon niet. Nee, uiteindelijk hebben ze hem dus toch gevonden. Dat, dat is in ieder geval het bericht nu van de Overgangsraad. Met allerlei details dat hij in twee benen. Uh, is geschoten of in ieder geval gewond is geraakt. Uh, dat hij nog wel ademt, maar zwaar gewond is. Terwijl Gaddafi eigenlijk altijd heeft gezegd... dat hij nooit levend uh, gevangen genomen zou willen worden... door zijn tegenstanders. Nee, maar goed, het is natuurlijk ook een uh, ja, zeker van uh, demagogie. Uh, van, uh, we, we leven in Libië en, en uh, anders dan, dan sterven we in Libië. Ik, uh, ik, uiteindelijk ga ik liever stervend en onder. Uh, ja, uh, op het moment dat het, dat het zover is... Uh, ja, moet je het zeggen, uh, valt hij toch gewoon in de handen van de rebellen. Sommigen zullen uh, beter hun, hun, hun geweer in, uh, onder controle hebben, hebben gehad dan, dan, dan anderen. Ik, het lijkt mij wel dat het erg belangrijk is voor Libië dat de man levend wordt ge, ge, gepakt. Er zijn zoveel vragen die nog over zijn, over wat er is gebeurd met uh, mm. mensen die vermist zijn in de tijd, uh, lange tijd, dat ik dacht dat hij aan de, de macht was. Er zijn zoveel vragen die men hem wil stellen. Bedoel, je wil nog steeds kunnen spreken met de man die zoveel misdaden heeft uh, begaan in, in Libië. Dus ik kan me voorstellen dat Libië er heel, van, heel wat wijzer van wordt... wanneer Gaddafi gewoon nog in, in, in leven is... wanneer er uiteindelijk gewoon een goede berichting plaatsvindt. Want, um, want is Gaddafi ja? dan het type die um, eerlijk gaat vertellen wat er gebeurd is, denkt u? Nee, maar ja, we willen net zo zien zoals in Egypte... waar Bouboudak uh, ook uiteindelijk zei het dan in een ziekenhuisbed... rechtszaal ingereden wordt... En zodat hij inderdaad ook in officieel een staat van beschuldiging kan worden gesteld en officieel moet gaan antwoorden op vragen waarbij mensen, mensen zitten. Dat is denk ik heel erg belangrijk voor een verwerkingsproces voor de Libiërs. Die zo lang leden onder, onder Gaddafi. Dat dat op een, ja wat je het zeggen, op een, op een manier wordt af, afgehandeld dat, dat iedereen eraan wenst dat de dictator weg is, dat hij geen stoorzender meer is op zijn achtergrond dat hij, uh, moet je het zeggen... Uh, terecht kan, kan staan voor wat hij heeft uh, gedaan. Op het moment dat je iemand vermoordt en hij is dood... en uh, ze lijkt... Uh, wordt dan niet ten, ten, ten, ten tentoongesteld... maar raakt in onder of verbrand... of, of verdwijnt in een, in een ander, ander gat in de grond. Zodat niemand eigenlijk zeker weet... of hij wel dood is. Dat is zo'n, uh, moet je het zeggen... onbevredigend einde. Het is veel beter wanneer, die, wanneer de zaak... zeg maar goed, uh, wordt afgehandeld. Ook volgens de moet je zeggen, volgens de koers die Libië gaat varen in de toekomst, een democratische staat, een rechtsstaat, uh, waar mensen gewoon ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de misdaden die ze hebben ge ge gepleegd. Ja, en... daar, daar kan je dan een, een voorbeeld mee stellen. Hè? Stel dat hij dit inderdaad overleeft en terecht komt te staan in Libië. Hoe, hoe zit het met de rechtspraak in Libië? Heb, heb je daar al rechters die dit zouden kunnen, die geen banden hebben gehad met Gaddafi? Nou, het is natuurlijk moeilijk, want het hele land is... Uh, is natuurlijk daar uh, in de afgelopen zes, zeven maanden volledig op zijn, uh, op zijn, op zijn kop gegaan. Uh, allerlei mensen die uh, een band hebben met uh, Gaddafi, en uh, daarbij hoort uh, de rechtspraak in feite ook, die is weg. Die, uh, die zijn afge afge afgetreden, fun fun fun functioneren niet meer. Uh, het, is, uh, het land moet helemaal opnieuw opgebouwd worden. Alle instituties moeten opnieuw opgebouwd worden. En ik kunt je werkelijk afvragen of er op dit moment uh, in Libië wel een, uh, een onafhankelijke rechter is, of een af onafhankelijke rechtspraak is die... ...Kaddafi kan berichten. Ja, maar hoe, hoe moet dat dan? Ja, ja dat, dat dat dan heel snel moeten worden opge, opgezet. Maar ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat de Libiërs dat toch zelf willen doen. Dat ze dan toch, uh, zo goed en kwaad als dat kan... ...toch een tribunaal inrichten voor Kaddafi. Maar wel in Libië zelf. En op, want op het moment dat ze hem zeg maar uitleveren aan Den Haag... Ja, aan het internationale ja, gerecht. Dan, dan heb je het niet meer in handen. Je weet nooit hoe het afloopt. Hey. Ja, dat vindt een of andere van plaats. En dan... Uh, ja, de, dan zat hij binnen de korte keren weer op de, op de vrije voeten. Ik, ik kan me goed voorstellen dat de Libiërs dat zelf in, in, in handen willen hebben. Met de middelen die ze nu hebben. En misschien ja, voldoen die ook niet helemaal aan onze, onze eisen. Onze westerse eisen van, van rechtspraak. Maar... Voor het verwerkingsproces van de Libiërs is het toch belangrijk. Ja. En verwacht u uh, dat er nu nog een soort van extra beltjesdag gaat plaatsvinden... onder de aanhangers van Gaddafi? Voor zover dat natuurlijk niet in veel delen al uh, gebeurd is van Libië. Nou ja, kijk, uh, Sirte is natuurlijk uh, van, uh, vandaag gevallen. En op het moment dat... Uh... Ja, moet je het zeggen dat dat, dat gebeurt na, na, na zoveel uh, weken van, van strijd en, en zoveel doden die zijn er gevallen. Ik denk dat die buitjesdag in feite nu al dicht is. Ja, um, ja dat is dat, uh, inherent aan, aan burgeroorlog. Goed, Leo Kwarten, hartelijk dank voor deze eerste reactie op het uh, grote nieuws okay. uit Libië, wellicht dat we elkaar later vandaag uh, okay. nog een keer spreken. Hartelijk dank. Leo, kwarten was dat over uh, het oppakken van Gaddafi. Kees Elebaas uh, volgt hier onze buitenlandredacteur al het laatste nieuws. Um, de overgangsraad is gekomen met dit bericht. Uh, iets voor half twee, Kees. Uh, maar er komen nu ook wel al reacties uit het buitenland. In ieder geval vanuit Nederland. Zeker, van onze eigen premier Rutte. Uh, die heeft uh, uh, de wereld doen weten dat hij vindt dat de, uh, uh, het oppakken van Gaddafi goed nieuws is. Um, If true staat er nog wel ja, bij. Als het, als, het als het waar, het waar is. is. Precies. Want er komen uh, toch ook nog wel waarschuwingen. Uh, bijvoorbeeld van de kant van het Amerikaanse State Department. Die, die zeggen met enige nadruk. dat ze niet kunnen bevestigen dat hij uh, uh, is opgepakt. Dus uh, ook van die kant nog enige uh, voorzichtigheid uh, geboden. Ja, en aan de, de andere kant. de overgangsraad heeft. Uh, de, de, de uh, opstandelingen hebben in het verleden wel fouten gemaakt. Met, met verhalen over zonen van Gaddafi die zijn gearresteerd. Maar de claim dat Gaddafi is opgepakt met alle, alle, alle details daarbij. Die is nog niet eerder gedaan, toch? Door de overgangsraad. Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. En, en, en ook zeker niet met, met zoveel details. Alhoewel we moeten zeggen dat we een aantal van de, van de, de details... die naar buiten komen, elkaar wel tegenspreken. Um, we konden net melden dat een van de, van de rebellen... die erbij zou zijn geweest... De, dat hij had gezien dat hij in, in een gat in de grond had, had gezeten. Dat hij had geroepen van niet schieten, uh, niet schieten. Maar andere uh, berichten die melden ook dat uh, Gaddafi uh, gepakt zou zijn... terwijl hij trachtte te vluchten in een convoy... dus dat wil zeggen in, in, in een auto of in een aantal auto's... die aangevallen zou zijn geweest door uh, NAVO-gevechtsvliegtuigen. Dus dat zijn allerlei verschillende dat berichten? Zijn, uh, dat is toch een heel andere, een ander bericht. Maar dat is ook een, een, een bericht die, die gevechtsvliegtuigen... die wellicht geschoten zouden hebben op dat konvooi van Gaddafi... wat ook van de overgangsraad komt. Dus ja, die spreken elkaar een, een, een beetje tegen. Wij houden maar, wel een, een slag om de arm. Laten precies. we even luisteren naar de minister van Immigratie... van de Nationale Overgangsraad in Libië. Die heeft net gesproken. En die zegt dat hij van de strijders in Sirte hoorde dat Gaddafi gepakt is. En ze woke me up uh, me the goede nieuws... dat uh, Gaddafi himself, uh, was captured.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 Ja, dat uh, is de minister van Immigratie van de Nationale Overgangsraad in Libië. Die zegt dat hij het uh, gehoord heeft. Die heeft het ook over het uh, gewond zijn van Gaddafi. Nou, de verhalen daarover zijn dat hij zwaar gewond is. Nog wel ademt, in ieder geval aan twee benen gewond is. Wij gaan naar uh, onze correspondent voor dat gebied, Sander van Hoorn. Sander, wat uh, heb jij als laatste nieuws gehoord? Dat het uh, altijd niet duidelijk is. Een van de berichten die je ook hoort is dat uh, als er iemand gevonden is, dat dat misschien niet kadassie is, maar iemand die op hem lijkt. En ja, de voorzichtigheid uh, is uh, overal tof. Niemand die het echt lijkt uh, te weten. En wat dat betreft het is het wachten op beelden. Gewoon heel simpel, beelden. Zelf zien. Precies, want uh, we hebben tot nu toe nog geen uh, beelden gezien. Nee. Ik heb ze nog niet voorbij zien komen. Nee. Nee, en, en het bericht komt van de Nationale Overgangsraad. Uh, hebben die er eerder naast gezeten? Ja hoor, de zonen van Gaddafi die zijn ook meerdere malen uh, dood geweest natuurlijk. En kijk, wat je natuurlijk ter verdediging van ze kunt aanvoeren... is dat dit uh, een bijzonder onduidelijke situatie is. Uh, er is zwaar gevolgde dagenlang en uh, uh, geruchten die zijn er natuurlijk al heel snel... Uh, ja, en wat dat betreft kun je niets meer doen dan voorzichtig zijn. Dat gezegd hebben is het belang van deze gebeurtenis natuurlijk zo groot dat er uh, uh, overal lustig op los wordt gespeculeerd over wat het zou betekenen op het moment dat die inderdaad dood of levend gepakt is. Ja, de NAVO uh, maakt nu op dit moment uh, bekend dat ze zeggen, die zeggen dat ze de ontwikkelingen aan het onderzoeken zijn en dat het wat uh, tijd kost om het allemaal te bevestigen. Dus vanuit de NAVO nog geen bevestiging, maar de NAVO is ook meestal niet de eerste instantie, toch, die met nee. uh, dit soort nieuws komt? Nee, en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika... heeft al laten weten dat ze uh, het bericht niet kunnen bevestigen. Dus ga er maar vanuit het gesprek wat wij op dit moment voeren... dat wordt wereldwijd uh, op alle niveaus <laughs> Ja, zeg, en uh, het, het gebeurt, het nieuws komt op een dag... dat uh, Seerte helemaal uh, de stad waar die gepakte ja. zou zijn... Hè? Uh, laten we maar zeggen zou zijn... Uh, ja helemaal in handen is gevallen van opstandelingen. Mogen we dat in ieder geval wel uh, zeker aannemen dat dat is gebeurd? Dat mag je zeker aannemen. En wat je in Walid Banu hebt gezien is dat er af en toe en ook zelfs in Tripoli nog verzetshaarden zijn van aanhangers van kolonel Gaddafi. Dus een stad is dan wel ingenomen. Dat betekent niet dat de strijd helemaal gestreden is. Maar dit is wel het symbolische moment waar de Nationale Overgangsraad zelf ook op heeft zitten wachten. Altijd gezegd als die twee plaatsen ingenomen zijn, dan is dat het moment dat je... Je uh, kunt zeggen dat het land in het bezit is van die overgangsraad. En is dat dus ook het moment dat je vooruit kunt gaan uh, kijken. Dat je bijvoorbeeld kunt gaan nadenken over verkiezingen en wanneer en hoe die gehouden zouden kunnen worden. Uh, he, dus dat, dat is sowieso al de symboliek van uh, vandaag. Maar uh, het valt natuurlijk niet te onderschatten <laughs> wat de symboliek is van de vangst van Gaddafi doodoplevend. Op het moment dat dat inderdaad het geval is, ja, dan, dan is de feestvreugde en natuurlijk ook de strijd compleet. Goed, het zijn uh, spannende momenten. Zoals je al zei, over de hele wereld wordt het uh, gesprek gevoerd of Gaddafi uh, gepakt is of niet. Zo ook namelijk in uh, Moskou. We zeiden al dat premier Rutte een eerste reactie uh, heeft gegeven. Hij is blij als het waar is. Kisha Hekster, door onze correspondent, die heeft net gesproken met uh, premier Rutte. Kisha, wat, uh, wat zei die tegen jou? Uh, ik kom vraag tijdens de persconferentie die gaf samen met uh, de Russische president. ...met Fedef en hij voelt toe aan uh, zijn eerste reactie dat het geweldig nieuws is... ...inderdaad onder het voorbehoud dat het waar is, want dat uh, werd mij net nog even gezegd is niet bevestigd... ...dat uh, natuurlijk begint naar een uh, generatie libiërs heeft gezegd dat ze zo niet langer door willen gaan... ...dat ze met zeer veel persoonlijk leed daarvoor ook uh, hebben gestreden dat de Nederlandse regering blij is als het is dat Gaddafi is opgepakt en dat zij graag willen zien dat Gaddafi in Den Haag berecht zal worden. Goed, Kisha, dankjewel. Uh, vanuit Moskou, onze redacteur uh, Kees Elebaas, volgt hier alle berichten. Kees, we hebben een buitengewoon opwindend en interessant uurtje. We, we beginnen met het bericht, hij is gepakt. Er komt inmiddels wat twijfel, ook wel weer ongeloof dat de Nationale Overgangsraad dit een natuurlijk ook niet uh, verzint dat Gaddafi is gepakt. Wat, wat zijn de laatste berichten? Nou ja, er wordt inderdaad nogal wat, uh, wat gespeculeerd en je merkt ook dat alle media uh, dat hij uh, um, ja, het niet precies uh, weten. Uh, de zender Al Jazeera, die toch doorgaans goed geïnformeerd is in de Arabische wereld, die meldt dat hij uh, dood zou zijn. Ja, er is ook een, dat komt nu net binnen, een uh, senior, uh, senior militair, een hoog militair, ik vertaal het even van de Overgangsraad, die zegt dat hij inderdaad aan zijn verwondingen is, is overleden. Al dus Jazeera meldt dat, maar ook iemand van de Overgangsraad. Ja. Ja, precies. Dat is, het, dat is het laatste wat hier binnenkomt. Ondertussen overigens zijn er ook nog andere berichten... over meer eh, eh, aanhangers van Gaddafi of directe medewerkers... die zouden zijn eh, opgepakt in en om Sirte. Het gaat om een van zijn zonen. Het gaat om zijn eh, woordvoerder. En ook nog een van zijn eh, hoge veiligheidsmensen... die ook gezocht wordt door het internationale hof in, in Den Haag. Dus eh, ja de gebeurtenissen die volgen zich... in razend tempo op. Het, het valt allemaal uh, toch moeilijk te verifiëren van, van hier af. Beeld hebben we inderdaad nog niet gezien zoals uh, Sander terecht zei. Uh, maar goed nogmaals het, het, het, het volgt elkaar in heel snel tempo op op dit moment. Ja wij gaan naar uh, Libië deskundige kenner Bertus Hendricks. Goedemiddag Bertus. Goedemiddag. Ja, de, de berichten buitelen over elkaar heen. Um, opgepakt, zwaar gewond, overleden. Uh, de NAVO die zegt, nou ja, het kost tijd om te uit te zoeken of dit allemaal klopt. Dit is wel een beetje tekenend voor uh, de situatie in Libië. Hè? We zouden het liefst duidelijkheid geven over de situatie, maar uh, dat is niet makkelijk. Nee, en we hebben natuurlijk uh, een ervaring met de Nationale Overgangsraad dat ze heel vaak dingen hebben aangekondigd die ze dan later weer moesten intrekken. Dus uh, mijn eerste reactie is uh, buitengewoon, uh, ik geloof het pas als ik het zie en uh, als het echt uh, onafhankelijk uh, is uh, bevestigd, maar uh, ik, zit, ik, ik spreek momenteel uh, uh, vanuit een, uh, een, een winkel in een volkswijk in Tunesië. Ik, ben, ik ben, ben bezig met uh, de Tunesische verkiezingen, maar ook mijn Tunesische vriend, uh, die krijgt al telefoontjes en die krijgt uh, de bericht door. Hij zou tussen. al uh, weg zijn geweest van Sirt naar Misrata. zou daar. Uh, gewond zijn geraakt aan zijn, aan zijn benen. Uh, daarna. Uh, was een, kreeg hij het bericht van. Uh, dat nu Al Jazeera. meldde dat hij dood zou zijn. Dus het, uh, ja, de, de, de berichten hopen zich op. Maar als het waar is. dan is het natuurlijk uh, de letterlijk en figuurlijk. de doodsteek. ...voor het regime. En dat is voor de Nationale Overgangsraad natuurlijk heel belangrijk... ...omdat met name de laatste tijd die eindeloze strijd om SIRTE... ...en die eindeloze strijd waarbij ze af en toe weer terug werden geworpen... ...terwijl ze elke keer maar beweren, het is een kwestie van 48 uur of van 24 uur... ...dan hebben we de hele zaak in handen. En dat kwam de geloofwaardigheid van de Nationale Overgangsraad natuurlijk niet ten goede. Dus het is uitermate belangrijk dat dit keer dat, dat bericht... ...waar blijkt te zijn. En als het inderdaad ook zo is... ...dat ook hoge veiligheidsfixen... ...ik neem aan dat het Abdallah Senussi is... ...zijn rechterhand die, uh, van de geheime dienst... ...dat, dat, dat zou in minstens zo'n belangrijke gang zijn... Uh, ...als uh, Gaddafi zelf. Maar ja, dat zou inderdaad... ...als het allemaal bevestigd wordt... Uh, ...de definitieve overwinning... Uh, ...voor de overgangsraad kunnen betekenen. Maar nogmaals, we zijn in het verleden... ...te vaak op het verkeerde been gezet. Dus ik geloof het pas als ik het zie. Als ja. ik op televisie het zie. Ja, en die veiligheidschef Abdullah al senoussi inderdaad. Dat is de ja, naam die Abel, genoemd dat is. Hem is. Inderdaad, ja, dat is de eerste Precies. naam die bij hem opkomt. Want dat is de, de man van alle smerige uh, zaakjes. En die verantwoordelijk wordt gehouden voor aanslagen, Organiseer, onder andere uh, op het uh, UTA-vliegtuig. Vlieg, uh, en ook in verband wordt gebracht met, met Lockerbie. Dus uh, als die man levend uh, gevangen zou zijn, dan zou dat heel belangrijk zijn. Maar ik be be begrijp dat, dat dus Gaddafi mogelijk dood is. Dat wil zeggen, dan moet er dus een wapengeweld gebruikt zijn. Maar hij heeft hem geprobeerd te, uh, te, te, te pakken kennelijk. En dan is er dus, zijn er de schoten gewisseld. Of uh, Abdallah Sanusi daarbij ook is gewond geraakt of uh, overleden. Dat weten we allemaal niet. En hoe het met zijn zoon is, dat weten we ook niet. Maar het is potentieel. Is dit, zou dit het beslissende moment kunnen zijn voor in, Libië. Dat, voor, voor Libië en met name voor de Nationale Overgangsraad. Goed, Bertus Hendricks, dank voor jouw berichten vanuit, vanuit Tunesië, waar je nu zit, vlakbij Libië. Dus um, dank je wel voor dit moment. Um, wij gaan uh, zo meteen na de klok van tweeën door met het Radio 1-journaal. Het is uh, zo'n onduidelijke situatie, maar er is van alles aan de hand in Libië. Eerst het bericht, tien voor half twee, dat hij uh, gepakt was, zwaar gewond was, maar nog wel ademde. Vervolgens kwamen er twijfels, de NAVO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 Ja, op het moment dat het konvoi met Gaddafi probeerde Sirte te ontvluchten... zou die zijn gedood. Maar u hoort het slag om de arm. De hele wereld praat erover op dit moment. We houden u na tweeën op de hoogte van alle berichten... die vanuit Libië en de rest van de wereld komen over het lot van Gaddafi. En daarmee het lot van Libië. Tot zometeen, na tweeën, zijn we terug.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 Morgenochtend vanaf half tien. Goedemorgen Nederland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.